In zijn auto werd bekogeld met een sneeuwbal. Toen hij verhaal haalde, zou de ruzie zijn ontstaan en zou zijn geslagen. Die verdachten die zijn jongens van 16 en 17 jaar. Op een landgoed in Hilversum praten D66 CDA en VVD verder over een nieuw kabinet. Grote vraag is, sluit Ja 21 ook nog aan? Als het aan de VVD ligt, komt er, een, komt er een kabinet met die partij. De deadline voor een akkoord is eind deze maand. Mensen in de Amersfoort en omgeving die moeten hun drinkwater voorlopig blijven koken. In ieder geval tot zeker na het weekend. Komt omdat er een bacterie in het water zit waar je ziek van kunt worden. Hoe dat komt is niet bekend. Het is al de derde keer in korte tijd in de provincie Utrecht dat er iets mis is met het drinkwater. Voetbal. Een topper vanavond in de Engelse Premier League. Liverpool van trainer Arne Slot speelt vanavond uit tegen koploper Arsenal. Ja, Liverpool staat er niet heel lekker voor, zegt onze voetbalverslaggever. Riepke Bakker! Liverpool staat vierde met 14 punten achterstand op Arsenal. Maar trainer Arne Slot zei gisteren... het kan nog steeds een heel speciaal seizoen worden. Dus wie weet gaat het vanavond eindelijk weer eens lopen bij Liverpool. Want volgens nog valt het allemaal een beetje tegen. De wedstrijd is vanavond om 9 uur... Het weer. Nu nog droog, maar vanavond vanuit het zuiden regen. In het noorden flinke sneeuwbuien. Vanaf middernacht geldt daar code oranje tot morgenmiddag Morgen is in het noorden de temperatuur rond het vriespunt en de rest van het land morgen ietsje boven nul. Veel verkeer van Fitsmeister met zes files in totaal. En één vertraging langer dan 15 minuten op de A58. Breda berg op zoom tussen Breda en Etteleur. 4 kilometer 16 minuten. Domien verschuren. En de Q-middagshow van donderdag: Marshmallow met Jelly Roll, Holy Water. Zometeen een Martin Garrison: Told you so. Music. Jax Told You It so. Donnie en de Q-middagshow. Goedemiddag, 4 over vier. het begin van de donderdagmiddagshow voor 8 januari 2026. Goed dat je erbij bent. Het is de middagshow waarin uiteraard weer bingo-ballen zullen worden getrokken. Kijk, het pijnlijke verhaal is dat uh, Anton ook sinds afgelopen maandag... bij de start van 2026 niet op zijn vertrouwde stoel zit in de middag... Show. veel vragen die daarover binnenkomen. Anton die heeft wat extra tijd voor zichzelf nodig. Die tijd die krijgt hij die uiteraard. Maar de wereld draait door. En ook Tankbondemingen hoor je in 2026 om kwart voor zes op donderdagmiddag. Dus had ik na te denken, ja, moet ik het dan zelf maar gaan doen dit jaar... Maar nee, het is veel leuker om het met luisteraars te doen. Dus vanmiddag de gast Romana. Romana is een luisteraar van Q-Music. Heeft ze gisteren gemeld in de Q-app. En zij komt vanmiddag draaien met de ballen van de bingo en zelf. Met de ballen van Anton Griep. Dus denk wel de bingo kwart voor zes. En groot nieuws vanmiddag. Want net na vijf uur. Via een digitale verbinding. Niet lijfelijk in de studio. Vanwege een hele goede reden. Gaat hij ook nog wel wat over vertellen, denk ik. Cloud. <hums> Dit is zijn nieuwe single. <hums> en die heet App and Blues. Dit is de teaser. En de primeur, de officiële première van Apple Vloed. Nieuwe muziek van Cloud hoor je over iets meer dan 60 minuten in de Q Music show. Ja. Geen tijd te verliezen, Marshmallow is onderweg. Ja, daar gaat ie weer. Joehoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Bef, bef. Je rijdt lachend naar huis, doet dwars door het verkeer. Je pakt elke randkonde nog een extra keer. Elke keer, de sfeer. want de want, want... want elke keer. Is feest, pakken, is is Ook deze donderdagmiddagspits lijkt net zoals gisterenmiddag. De woensdagmiddagspits enorm mee te vallen. De meeste vertraging op de A58. Nog geen 10 minuten. Breda richting Berg op Zoom. Tussen Breda en Neteleur kom je in 3 kilometer file terecht. Met 9 minuten vertraging.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 Ik heb een sweet goodbye. Het is 12 over 4. Goedemiddag. Doordag 8, 1, 20, 26. Altijd leuk om wat van je te horen... door middel van de berichten die de Q-music app. Milou is erbij. No Ik uh, vertrek nu vanuit uh, België naar uh, het noorden van Noord-Holland. Dus ik kan lekker tot een uur of half zeven met je meeluisteren. Dat is in principe goed nieuws, dat je tot half zeven kunt meeluisteren... maar dan mis je wel de top 40-up Dave Milou. Daar staat vanavond een artiest in die morgen eindelijk met nieuwe muziek komt. Sterker nog, hij heeft vandaag twee shows aangekondigd in de Johan Cruijff Arena. Die, dat kaliber is die artiest. Ja, wie het is hoor je? half zeven natuurlijk. Dan een bericht van Daniëlle, zegt fijne uitzending, Domin. Vandaag is mijn verjaardag alweer 44 ben ik geworden. Lang geleden dat ik sneeuwd op mijn verjaardag, maar wat een mooi gezicht blijft het hier in Houten. Met daarbij een prachtige witte wereld daarin houdt. Bericht van Jodi, die vraagt aan mij, heb je nog iets gehoord van die figuren na gisteren? Ja, een raar verhaal is dat. Ik uh, bied sinds afgelopen zaterdag wat dingetjes met stekkers aan op Marktplaats. Wat uh, rommel van de zolder. En ik krijg nu berichten, totaal random berichten van mensen... die mij een persoonlijk bericht sturen over dingen die ik niet aanbied. Zoals een, een hoedje van 3 euro. En ik vroeg gisteren op de radio, wat is dat? Is dat phishing? Is dat spam? Dus ik heb een mailtje teruggestuurd naar een van die figuren. Naar iemand die mij zo'n bericht heeft gestuurd. Jodie, nog niks van gehoord. En dan nog een bericht van Bas. Even een bericht aan alle liefhebbers van linkerbaan en middenbaan rijden. Ja. De rechterbaan, die wijkt niet. Schuif alsjeblieft een klein stukje op, zodat de rest van het verkeerde doorheen kan. Fijne middag. Daar zit wat irritatie, Bas. Hou vast, hou vol. Dit is Davina Michel.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 Eefje, goedemiddag. Goedemiddag. Het nieuws van half vijf komt eraan. Wat zit erin zo? Nou, de tijd staat letterlijk stil in Utrecht. Hoe dat zit, vertel ik je zo. Al jaren, joh. Ik kom iedere dag met Paard en Wagen naar de zaak. Damien en David, hoor je ook zo meteen. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd? Hé?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 -E www.cewe.nl CW Zo mooi Werkzoeken.nl Voor een groepenmarketing die WEL werkt. Yes! Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en restbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Nu heel veel, voor heel weinig, bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea. 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <gat> Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Niet de aanbieding laten...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 Je verdient het. Nu bij Plus euroweken Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 thee, een doosje van 20 stuks, 1 euro. En Lassie Rijst, een pak van 300 tot 400 gram. Ook voor maar 1 euro. We doen het je mee. Plus... Verdubbel je salaris. Wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier. Zo klinkt de mooiere toekomst. Alles geregeld voor je oude dag. Je spaargeld staat goed. Breng je toekomstdromen dichterbij. Begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin in morgen. Azenbank. Bank. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kies Zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico.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 ik wil, ik ik van mijn auto af.nl. Goedemiddag, het is dus half vijf. Kiep keer van Flitsmeister. Ja, goed nieuws. Er is uh, niks dat er echt toe doet qua vertraging op dit moment. Ja, de A10 is even balen. meer meer, meer nieuwe meer. Tussen Landsmeer en de tunnel. Daar kom je in drie kilometer file terecht met elf minuten vertraging. Maar dat is dan ook alles. Toch ellende op de weg. Laat Nico weten... Hé hey, Domien, zou je alsjeblieft het nummer voor de lichten aan willen draaien? Want ik zie er een hele hoop rijden met hun lichten uit. terwijl het hier in de buurt van Breda heel erg mistig is. Hoe is mogelijk. Aan je lichten aan. Het wordt weer donker, zet je lamp aan. Want niemand ziet je gaan. Dus zet meteen je lichten aan. een blik op de weerkaart. Het is nu nog droog. Vanavond gaat het zuiden regen. En in het noorden daar moet je echt rekening houden met flinke sneeuwbuien die daar aankomen. Even even het laatste nieuws. Goedemiddag. Ja, het uh, gaat ook over het weer. Voor de grootte van het land uh, is het allemaal weer wat rustiger. Maar ja, inderdaad het noorden van het land, daar gaat het los. Vanaf middernacht code oranje daar. Uh, Friesland, Groningen, Drenthe en op de Wadden. Uh, misschien code oranje tot morgenmiddag. Het gaat flink sneeuwen uh, en wind erbij. harde wind en dat zorgde voor voor uh, sneeuwstorm. Uh, dat heet ook wel sneeuw, jacht. Mensen in het noorden moeten van Rijkswaterstaat als het kan morgen thuiswerken. Hey, maar alles rondom code rood, dat is, uh, dat is geweken. Het is nu afgezwakt naar code oranje voor uh, de provincie Friesland, Groningen en Drenthe. Ja, Drenthe en op de Waddeneilanden En de rest van het land is code geel. Right. Er wordt weer verder gepraat over een nieuw kabinet. D66, CDA en VVD hebben zich daarvoor weer opgesloten... op landgoed de Zwaluweberg in Hilversum. Ze blijven daar ook een nachtje slapen. De VVD had ja 21 er ook nog wel bij willen hebben. Maar Jetten van D66 die is nog steeds niet echt enthousiast... over een samenwerking met die partij. De tijd staat letterlijk stil in Utrecht. Ja, hoezo? Want uh, ja, van de klok van de Domtoren is een van de wijzers naar beneden Ach, gevallen. Oh ja. <laughs> Die wijzer is terechtgekomen op een uh, lagere verdieping van de toren. Gelukkig niet helemaal beneden, op mensen. Het had erg af kunnen lopen. Die wijzer weegt 70 kilo. Uh, ja, nu dus eventjes geen uh, klok daar. Best onhandig voor de Utrechters. Ja, dat ik hier op tijd ben gekomen is een wonder. Ja, ik wilde kijken hoe laat het was. En ik dacht, het is 10 uur. Kut, ik ben te laat. Toen keek ik, toen was het kwart voor tien. Dus oh, toen ja. dacht ik, hè? Huh? Voor me missen we een wijzer. Maar dit is een raar verhaal. Want die hele toren die is net opgeknapt. Ja, die toren heeft. wat is het? Jaren in de stijgers Ja, Jaren in de stijgers. is helemaal een grote opening. Koningin Maxima ja. erbij. Een lichtshow. Het was één groot spektakel. Ja. En nu donderde een wijzer naar beneden. En ik moet er een beetje om lachen. Maar inderdaad, het is goed afgelopen. Maar 70 kilo. Het had gekund dat hij uh, verkeerd gevallen was. En dan was je gewoon. onder het terecht te komen. Ja, stel je voor, ja. Echt gaat, verschrikkelijk. Ze zoeken nog uit hoe dit nou kan. Ja, dat lijkt me wel, ja. En ik heb. Uh, Dierennieuws. Heeft het een staart of een snuit? Want kat of vis maakt niet uit. Is het stom om om te gieren? Er is weer nieuws over, over dieren. Over vogels. Wat voor vogels? Allerlei vogels. Allerlei vogels. Lieve kleine schattige vogeltjes zoals kolmeisjes en musjes en Ach, zo. Okay. Die hebben het super zwaar in de kou. Elke nacht gaan er duizenden vogels dood. Oh nee. Zielig, hè? Voedsel vinden is natuurlijk nu moeilijk en uh, ze verliezen veel warmte. Dus help ze eventjes door uh, wat voer in je tuin te hangen of te leggen. Uh, liever niet van die netjes uh, met vetbol of pinda's. Want die, dat, dat netje, daar zitten in, Daar kunnen hun pootjes verstrikt in raken. Of hele kleine jasjes breien. Oh. En die en hele kleine hangertjes te hangen, toch? Aan de Oud. goot. Ja. Dat als je vanavond niks te doen hebt, dat je hele kleine vogeljasjes breidt. Sjaaltjes, sjaaltjes ja, voor de musjes. Dat is toch. Ja, samen maken we Nederland een beetje mooier voor de vogeltjes. Uh, ik heb nieuws over schapen. Die hebben zich misdragen in Duitsland. Vijftig schapen wisten los te komen van de rest van de kudde. Die gingen op avontuur. Ze bestormden een supermarkt. Twintig minuten lang eh, liepen ze daar rond... totdat ze zelf besloten om weer te gaan. Ze lieten een enorme ravage achter. Weet je waarom het zo lang geduurd heeft? twintig minuten? Oh god. hele flauwe, graal, Al die medewerkers ja. heb ik in slaap gevallen. Eén schaap. <laughs> Zometeen verdubbel je salaris. In één minuut. Hoi, ik ben Denny. Ik ben 42 jaar. Ik woon in Vijndam en ik werk als productiemedewerker... in de kunststofkozijnen. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf.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 Zwart voor vijf. Nieuwe ronde over dubbel in is onderweg. Deze week is de spanning om te snijden. Tot twee keer toe bleef het hangen op negen vragen goed. Gisteren nog bij Pepijn. Hij struikelde net voor de finish op een vrij vraag... over de uitvinder uit Dukstad. De uitvinder uit Donald Duck. Duk. Ah, nee! nee! ja, Pepijn! Willy, Willy Wortel!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 van Chef Special, If Not Now, Then When, by Q-Music. Verdubbel je salaris. In één minuut. En het werd kwart voor vijf. Danny, goedemiddag. Goeiemiddag, Domien. En welkom in jouw arena. Dank je. Productiemedewerker in de kunststofkozijnen. Ja, klopt. Kom je daar nou terecht? Uh, ja, dan ben ik gewoon in zelf geraakt Ik ben 42 jaar jong, dus ik doe je al een tijdje, gok ik. Uh, inmiddels vijf jaar. En wat maakt het zo leuk dan, de kunststof kozijnen? Wat maakt jouw werk überhaupt zo leuk? Uh, ja, je bent toch met va variatie bezig. Nou, uh, uh, ja, klanten blij maken met uh, nieuwe kozijnen. Dan nou gaan we zo meteen een spelletje spelen. Vrij eenvoudig, tien vragen, 60 seconden op de klok. Daarmee kun jij jouw salaris verdubbelen. De vraag is, wat ga je ermee doen? Uh, nou, ik uh, ben gewoon uh, eind februari uh, gaan... Uh, ik en mijn vrouw en uh, twee kinderen gaan we naar Disneyland. Leuk! Dus uh, het is een uh, leuk accentje daar nog mee te nemen. In de Parijs ga je. Ja. Wat geweldig. Ik ben nu al jaloers, Henny. <laughs> ja. De vraag is: wat verdien jij als productiemedewerker per maand? Uh, 2500 euro. 2500 euro voor hoeveel uur? 40 uur. En zoals gezegd, je bent 42 jaar jong. Danny, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb tien vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Dat is zo meteen onverbiddelijk af naar nul. Als je het voor elkaar krijgt op tien vragen, juist beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris. Win jij 2500 euro? Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. Die moeten goed worden beantwoord. Wanneer ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Duidelijk. En die 10 euro dat is leuk zakgeld. Maar het gaat om een groter bedrag: het gaat om 2500 euro. Ja. Denny, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik wens je bij deze heel veel succes. Dank je. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Op welk continent ligt Griekenland? Uh, pas. Welke vrucht valt er spreekwoordelijk niet ver van de boom? Appel. Hoeveel is 124 plus 76? Uh, 124, 124 plus, plus 76. Plus 76. Dan. Danny. 200. Ja, is goed. Van welke zangeres is de top 40 hit Man I Need? Pas. Van, wat is het hoofdingrediënt van hummus? Uh. Danny. Uh. Vraag 1. Op welk continent ligt Griekenland? Je mag Europa zeggen. Europa. Ja. Welke kleur krijg je als je geel en blauw mengt? Groen. Hoe wordt Nijntje in het Engels genoemd? Mefiek. Welke politieke partij werd opgericht door Pieter Omtzigt? D66. Nee. Ah, nee. nieuw Sociaal Contract NSC was het juiste antwoord geweest. Denny, dit was niet jouw lijstje. Nee, helaas. Nee, en als je dan al nat gaat op vraag 1 of je moet vraag 1 passen... dan wordt de rest van het lijstje een ingewikkeld verhaal. Ja, het is zo vaak zo makkelijk, die eerste vraag. Het is gewoon je eerste antwoord, Europa. Je had het waarschijnlijk wel willen zeggen, maar je durft het niet. Inderdaad. Wel, welke zangeres is het top 40-rit Man I Need? Ex-nummer 1 is van Olivia Dean. Een dat wordt gemaakt voornamelijk van kikkererten. Oh, Ja, moet ook maar net weten. Weer wat geleerd natuurlijk. Nee, ja, alles bij elkaar. Dus alsnog een leuk zakcentje, Vijf vragen goed keer tien euro is vijftig euro van Q-Music en Tempo Team. Maar het is niet de gedroomde vijfentwintig euro. Helaas. Maar Danny, het leuke nieuws is wel. Jij gaat naar Disneyland in februari en ik in niet. Inderdaad. <laughs> ik wens je een mooie donderdagavond en dank voor het meespelen. Eh, jullie ook bedankt. Dag Denny. Doeg je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q-Music app. Kijk we nou. Blemming. Het gebeurt er joh. Ik kan er niks aan doen. Maar... Het gebeurt gewoon. Oh, oké. Ik hou het niet tegen. Ik ben machteloos. Ja, je kijkt me aan. Ziet mijn Nike's gaan. Het is al te laat. kijk je aan zie oh, oh. je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 Automatisch bij Q-Music. Ik ga een tip geven voor iedereen die mee wil spelen met verdubbel je salaris. Sinds afgelopen maandag heb het Excel sheet weer helemaal leeg gegooid. Dus je kunt je aanmelden en dan kom je eigenlijk bovenop de stapel te liggen, Q-music.nl of via de Q-Music app. En speel je dan mee, dan zou mijn tip zijn dat het antwoord op vraag 1 echt het meest simpele is dat in je hoofd opkomt. Dat is eigenlijk een soort opwarmvraag. Dat is om je een klein beetje het spel in te laten glijden. Dus zoals vandaag de vraag is: op welk continent ligt Griekenland? Dan is Europa natuurlijk het eerste wat in je opkomt. Danny speelde net mee, durfde dat antwoord niet te geven... moest passen, verloor tijd, dan lukt het gewoon niet meer. Hij nou, wist maar vijf vragen juist te beantwoorden. Dat is de helft, maar niet genoeg. Meld je dus aan QMusic.nl of via de QMusic app... voor jouw plek in de arena. En speel vanaf maandag weer mee met Verdubbel je Salaris. Even goedemiddag. Goedemiddag. Nieuws van vijf uur, wat zit erin zo? Het uh, noorden van het land maakt zich op voor een sneeuwstorm. Ik praat je zo helemaal bij. En Olivia Dien komt eraan. Vraag vier vandaag. Mm, Toto me,